Al, dus als je...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 Onlangs is Van der Graaf op proeverlof geweest, staatssecretaris Teven zag er eigenlijk niks in. Maar de Raad voor de strafrechttoepassing bepaalde dat dat moest gebeuren. De Tweede Kamer debatteert vanavond over de kwestie. Het weer vanavond geleidelijk overal droog. In het Noordoosten liggen de minima vannacht rond min 4, op andere plaatsen rond het vriespunt. Morgen wordt het met een stevige oostenwind wat kouder. Het wordt dan min 2 tot plus 3 graden. Geregeld zon. Donderdag verandert te weinig, maar vanaf vrijdag wordt het alweer minder koud. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is een vrij bescheiden avondspits. Ik noem de files van 3 kilometer en langer. A13 van Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Zuid, 5 kilometer. A15 vanuit Europort bij knooppunt Vaanplein 4. Dan de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Papendrecht 5. A15 Gorkum richting Rotterdam bij Hardingswad Giesendam 4. A16 Rotterdam richting Breda tussen Hendrikie Ambacht en de randweg van Dordrecht 5. A20 naar Gouda bij Moordrecht 4. A20 naar Hoek van Holland tussen knooppunt Ketelplein en Maasluis 5 kilometer. Er ligt daar olie op de weg. De rechterrijstrook is dicht. De A27 van Utrecht naar Breda bij knooppunt Lunette 3. Verderop voor de brug bij Gorkum 3 kilometer.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 Motion by Esprit. Halterstraat Zandvoort in Jupiterplaza. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M. Met nu de muziekboulevard. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out.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 Give your heart Ik zou niet willen ruilen, want ik voel mijn pijn weer. Ik pijn. en ik ijs weer. Ijspegels langs mijn wangen. En ik glijd weer, en dat draai weer. Niks dan een hoop geziken. Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze hem gelijk. Het is winterzand. In, blijf een piraat die zich niet aan het land kan binden Samen met mijn hart heb ik de stad begraaf Maar waar de kaart is, begin ik maar te vragen. vraag Een rood kruis en de weg naar huis Ik ben zo dichtbij en zo ver van huis Is mijn zogenaamde goud liever kwijt dan rijk Ze zegt ze kan het beter krijgen en ze heb gelijk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 Okay. Feel so good. Your hands feel like silk down my back. Come on. right there Femme. A simple song I wrote to you Would take your breath away I'd write it up